11 uur. Dit is dooral negens met het NOS-journaal. Bij het treinongeluk in Dalfse is één doden gevallen. Volgens vervoerder Arriva is het een machinist. De trein botste tegen een hoogwekker, die op dat moment het spoor overstak. Er zijn tien gewonden, onder wie één zwaar gewonden. Alle mensen zijn volgens de burgemeester inmiddels uit de trein gehaald. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur vanochtend op de lijn Zwolle-Emmen. Enkele treinstellen zijn ontspoord en liggen in een weiland. Zo'n 10 tot 15 passagiers zijn ongedeerd opgevangen bij een boerderij in de omgeving. Volgens een buurtbewoonster stak de chauffeur van een hoogwerker langzaam bij dalse een bewaakte overweg over. Hij had gewacht tot er een trein voorbij kwam. Maar toen de hoogwerker halverwege de overweg was, kwam er een trein aan uit de andere richting. Die reed vol tegen de hoogwerker aan. Het Openbaar Ministerie gaat een voormalig consulent van stichting De Einder, die mensen met een doodswens begeleidt, niet vervolgen. In een aflevering van Undercover in Nederland was te zien hoe de consulent een medewerker van het programma advies over zelfmoord gaf. De undercover journaliste deed zich voor als iemand met een depressieve stoornis. Volgens het programma gaf de consulent veel te lichtvaardig advies over zelfmoord en deed hij te weinig om de journalisten op andere gedachten te brengen. De OM deed onderzoek maar stelt nu dat de consulent niet fout heeft gehandeld. De Griekse politie haalt bij de grens met Macedonië vluchtelingen weg... die treinsporen bezet houden. Agenten omsingelden honderden mensen, zeggen ooggetuigen. Vanochtend vroeg kwamen lege bussen naar de plek om de migranten op te halen. De vluchtelingen wilden met de bezetting voor elkaar krijgen... dat de grens met Macedonië opengaat. Dat land laat sinds dit weekend alleen nog Irakezen en Syriërs... met de juiste papieren door. Het weer, af en toe zon, maar ook wat buien. Bij een enkele buizen kans op hagel, natte sneeuw of een klap onweer...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 Vergeefs paden naar de naar droge bron Voor in de water Koel en water, Lustloos zitten de kalbos op het En lijden onder dieve gebrek aan water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 De triltboel van rots en struik, wiekeland geen water. Koel, helder water. Als avonds de zon dan ondergaat en de een lingzaam cowboys en zijn kamp op straat zoekt hij water.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 En niet blik als blikken van hoger als daar.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 de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat.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 Hoe we toen deden. De bus van bussem naar aarde. Alsof gisteren was gebeurd. Ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus, van bussem naar Naarden. voordat ik het wist. Nooit zal ik het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mij aan, ik ik jou aan, en schok en toon. In de bus van bussem Hield mijn hartje voor je was in de bus van Buseman Aarde. Maar ik durfde niet te houden. Was in de rust van Buseman Aarde, dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo.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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten.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 Liefde en trouw, maar een spoedig voorbij. Je bent als een wilde, wilde idee die slechts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 Jong van binnen over 25 jaar komen wij met onze kinderen. Vooraan feest bij elkaar als het gehouden een paar over 25 jaar. Een feest bij elkaar als het gehad een over 25 jaar.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 Is het waar? Het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 Here in for care. Was ik blij toen ik je handschrift zag, maar wat maakte je woorden diep ongeluk? Naar de oosten heb ik iedere dag aan je gedacht. Ondanks wilde straatgevechten was je bij me. Dag en nacht. Maar ik heb vanmorgen een brief van je ontvangen. Een brief die zo uiterst koel cool begon. Ik begreep dat er iets mis was. Want je schreef heel kort. Dear John.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 De Vries, samen met Hattie, met Dear John. Voor nou, de muziek van Toby Rix, met Hier in het Verkeer. TFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen op de radio. De Skymasters. Maar hier is die Ome Jan en de Haagse Bluffband met Zweer bij de knop van. Wat lid van onze kring, de Antitrouw Vereniging? Wie van jullie heeft nog animo? Animo! Leid het al op grote schaal, alles internationaal. Postpapier en en witte telefoon. Telefoon! Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom erbij, dus kom erbij. Dat je lid van onze kring doet, dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg ons na. Zeer bij de kop van de deur. Dat je nooit van de meisjes zal houden. Zie bij de kop van de deur. Dat je nooit met de meisjes zal komen. Want heel het leven speelt een nauwig spel. Raise your shell.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 Roept hij vol blijdschap uit? Daar zijn die. Ja, ah, de meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus, ik, ik ga er met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat is Kloepjes van Jamin? Die pak je uit en pitje in. Humoristisch en toch leuk. Ah, ah, ah, ah.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 In het begin, ga niet de dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Daar zijn de misjes en ja, de misjes van de suikerwerkfabriek. En dat de keukenberg heeft elke heer wel zin. Dus dan ben altijd naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak jij.